Mark Visser met het NOS Journaal. Amnesty International maakt zich zorgen om de vele landen... die de doodstraf opleggen vanwege terrorisme... of bedreiging van de staatsveiligheid. Amnesty noemt het aantal landen dat om die reden executies uitvoert... alarmerend. In het jaarlijkse rapport becijferde Amnesty dat het aantal uitgevoerde executies vorig jaar afnam, maar het aantal doodvonnissen nam wel toe. Het aantal steeg met 28 procent naar ruim 2460. Vooral landen als Egypte en Nigeria legden vaker een doodvondens op. In Egypte ging het om honderden gevallen na de binnenlandse onrust. De Nigeriaanse president Goodluck Jonathan heeft zijn nederlaag erkend. Hij heeft zijn opvolger Mohamedou Buhari het beste gewenst. Het is voor het eerst sinds de Nigeriaanse onafhankelijkheid in 1960... dat een verliezer zijn concurrent met de overwinning feliciteert. Met zijn erkenning van de nederlaag is de kans op een rustig verloop... van de machtswisseling toegenomen. Jonathan had sinds 1999 de macht in Nigeria. En in een verklaring zegt hij dat niemands ambitie het bloed van een Nigeriaan waard is. President Obama heeft zijn Egyptische ambtgenoot Sisi de levering van gevechtsvliegtuigen, raketten en tanks toegezegd. Daardoor kan Egypte zich volgens Obama versterken in de strijd tegen terrorisme. De Amerikaanse president zegt de Sisi in een telefoongesprek ook hervatting van de financiële steun toe. De VS schortte alle militaire leveranties aan het land op na de staatsgreep die generaal Sisi pleegde in 2013. De VS heeft er belang bij dat Egypte militair sterk is nu er grote onrust is in de regio. Het land probeert het voortouw te nemen bij de vorming van een Arabische militaire unie om het terrorisme in landen als Syrië, Libië en Jemen te bestrijden. Het weer, er vallen soms felle buien, kans op onweer, hagel en natte sneeuw. En ook overdag gaat het nog door. Het wordt vanmiddag een graad of 8. Dit was het Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met, met nu de nacht. TV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 so where we are. Tonight, mm -hmm. we look down on the city lights. Tonight, we leave the hard times Deze liebi, deze lievi, deze lievi, deze lief. Doe mij bij deze lievi, deze lievy is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Morgen zie je me weer met mijn crew. Meist janken in de Jamie Super slecht gaan in de betersoep. Man liep op het terwijl het niet hoeft. Help bij je mij terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in mijn weer. Waar zet een vol in mijn Dan de dom in mijn hoofd. I'm a misfit kid, kid, kid. What machine never made? I'm a misfit kid. kid, kid.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 First you loved You should love me Till you die Almost Kill me